5 uur. NTO Radio 1. Met Hugo Borst en Gert van het Hof. we is inmiddels een minuut of 14 gevoetbald in de Kuip tussen Feyenoord en AZ. De stand nog 0 tegen 0. Nu eerst het NOS journaal van 5 uur met Lieseland Thomassen.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 Haar vader, oprichter Jean-Marie Le Pen, werd het erevoorzitterschap ontnomen. De partij wil zo het imago verbeteren.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 De bliksem sloeg in in een kerk van de zevende-dagsadventisten... in het zuiden van het land. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Plaatselijk kan nog wat regen vallen. En in het noorden kan vannacht en morgenochtend mist ontstaan. Verder morgenochtend in het oosten regen. Elders wat zon. Smiddags enkele buien. En het wordt 8 tot 15 graden. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. René Passet, goedemiddag. Dag Gert. Op DA2 Amsterdam-Utrecht is iemand niet goed geworden... tussen Apkoude en Breukelen. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. En staat er inmiddels 5 kilometer file. Nou, daar ben je wel zo'n 10 minuten mee zoet. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering... 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?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 Welkom terug, beste luisteraars. We gaan eens eventjes in de kuip kijken. Bij Arman Afschroogloef, Feyenoord AZ. Daar is het nog steeds 0-0. Weer een kansje erbij voor Feyenoord. Maar bal nu voorlangs nog aan het doelpuntloos hier in Rotterdam. We horen dit uur onder meer nog Sven Kramer over dat vreemd verlopen wereldkampioenschap Orans gaat... dat in Patrick Roest de nieuwe Nederlandse wereldkampioen levert. Maar er is ook paardensport indoor Brabant met Ed van der Ben. Peter Frederikson, de Europees kampioen van vorig jaar. Gothenburg met zijn paard Saloubet. Lukte het niet om voor de barrage te gaan. Maar in de rit daarvoor de nummer 2 van datzelfde kampioenschap. Onze landgenoot Harry Smolders. Tweede ook in de wereldrankings met zijn paard Don. Toen dat zilver behaald. Hier nu met emerald geplaatst voor de barrage. Als ook zojuist de Zweet Hendrik van Eckerman met Mirilou. Nog acht starts te gaan. We zijn er tot 7 uur. Normaal. Net geen goal voor Feyenoord. Geweldige redding van Marco Bizot op de kopbal van Jurgens. Een schot van Ellemaani dan, dat gaat weer een metertje over. De goal van AZ blijft hier 0-0. Prachtige reflex van Marco Bizot. Misschien dus Kersvers International. Als hij daadwerkelijk wordt opgeroepen door Roland Koeman. Goede voorzet vanaf de linkerkant bij Feyenoord. Gegeven door Boetius. En Jurgensen komt hoog. Komt ook echt goed hoor. Maar de reflectie is uitstekend van Bizot. En dan gaat hij erin de rebound ook weer niet in via Elmanie. Die net buiten de 16 meter schiet. En net overschiet. Maar het is een interessante wedstrijd in de eerste 20 minuten. Vooral om te zien wie nou. ...de grip heeft en wie deze wedstrijd controleert... ...wie het initiatief neemt, want beide ploegen willen dat... ...en beide ploegen zijn er nog niet echt in geslaagd... ...om het echt naar zich toe te trekken. Feyenoord wel de iets dreigendere ploeg. Als dus je kijkt naar het aantal kansen... ...en naar de grootte van de kans. Maar ook AZ is dus al een keer gevaarlijk geweest... ...maar een schot van Idrissi en een redding van Jones. AZ heeft nu ook de bal... ...via Mietje. net op de eigen helft nog. Bal gaat naar de linkerkant, naar Ouwe Jan. Die even door kan lopen. Combineert wat met Idrissi. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag AZ een ingooi nemen. 22 e minuut. Interessant hoe dit verder gaat verlopen. In Alkmaar werd het dus 0-4. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat AZ opnieuw met zulke cijfers hier van Feyenoord gaat verliezen. Daarvoor is de ploeg te veel gegroeid. En daarvoor is AZ ook te veel in vorm. AZ verloor een van de laatste 19 eredivisiewedstrijden Dat was nog vorig jaar tegen Ajax in Alkmaar. En Feyenoord verloor er dit jaar al vijf. Hier komt uh, AZ met een kans voor Til. Daar is Jones net op tijd om die bal voor de voeten van Til weg te maaien. Nog een kans voor AZ misschien. Koop Meijners legt de bal even terug. Maar het uh, schot van Oude Jan belandt dan ook weer in de handen van Jones. Oh, Boetjes, wat zit je daar te slapen? Hier komt AZ weer met Til. weg. Hoor, staat al klaar. Hens schreeuwt alles in iedereen. Nou, Bij maar AZ was het ook, Hissier denk ik, hoor. wordt daadwerkelijk belaagd. En Van de Brom snapt er ook helemaal niks van. Maar Higler die uh, geeft geen krimp. Thuis voordeel van staan. Feyenoord. En Hichler die zegt helemaal niks is dit. Gewoon een hoekschop. Dat wel voor AZ. Maar aan de reactie van de spelers van AZ. Kan je zien dat hier echt wel iets aan de hand was. Want met alles iedereen stormt ze naar de scheidsrechter toe. Er komt ook nog een gele kaart aan. Omdat er iemand iets te nadrukkelijk protesteerde. Dat was in de ogen van Ja, ik, ik heb er zo vijftig op de stip zien gaan. Ik kijk nu pas naar de herhaling. En dit is een 50-50 moment in mijn ogen. Want Van der Heijden gaat niet met de hand naar de bal. Die hand blijft langs zijn lichaam. Je kan hem geven, maar dat ja. staat niet in de handboeken. Dat doe dus... het dan nooit. Maar waarom hem nu al een thuisfluiten noemen, Hugo? Dat is mijn vraag. Dat nee, daar dat is het... nee, nee niet ik, ik zeg geen thuisfluiten. Ik zeg dit is het thuisvoordeel van Feyenoord. Nee, ben ik het niet mee eens. Want dit is niet een 100% strafschop in mijn ogen. 23e minuut staat 0-0. Hoekschop AZ vanaf de rechterkant getrapt. Komt voor de goal. Niet op een hoofd van een AZ-speler. Wel opgevangen door uh, Svensson. Bal gaat dan naar de rechterkant. Naar Koopmeiners, Terug naar Svensson. Die geeft nog eens een voorzet. En dan uh, gaat hij via Elamadio over de achterlijn. Nieuwe maar vind jij dit nou een strafschop? Nee, ik vind het geen penalty. Nou, Oké. Okay. Ja. Nee, ik vind dit geen penalty. Ik vind het een ontzettend ingewikkelde regel. Dat arm langs je lichaam. en Je kan het bijna niet goed uitleggen, maar ik vind het in dit geval geen strafschop. Daar komt de hoekschop van AZ. Wordt in de doelmond weggekopt bij Feyenoord. Wel weer opgevangen door AZ. Fase van druk nu hoor. Van de Alkmaarders, Koopmeijners, Jaan en Svensson. Die krijgt de bal achter zich gespeeld. Staat even op het verkeerde been en kan daardoor de bal niet meer controleren. Dan is het Toornstra die wegramt. Maar Feyenoord even in de problemen nu. En dat is... Uh... Interessant in een wedstrijd waar het echt op en neer gaat. Dan weer is Feyenoord sterker, dan weer. En dat is nu weer. Is AZ te beteren? Ja, een bak schooit. Doet dat richting Til. Iets te hard gegooid. Kan Til die man op binnen houden? Ja, dat lukt hem. Heel knap. De voorzet is dan wel wat ingewikkeld. En komt ook niet bij een ploeggenoot terecht. Feyenoord krijgt de bal alleen niet weg. Berghuis probeert dan nog wel iets. Amper nog in het stuk voorgekomen. Steven Bergers wordt goed geneutraliseerd vooralsnog door AZ. Dat nu weer opstoomt over de linkerflank. Met Idrissi. Idrissi tegen El Amadi. Dan even kijken, waar kan die bal naartoe? Via Til gaat hij even naar Svensson. Til dan naar Jaanbaks aan de rechterkant. Echt een omsingeling nu van de goal van Feyenoord. Bal gaat naar Svensson. Die staat in het 16 meterbied. Svensson zet de bal voor. En via de voeten van Boetius gaat hij weer over de achterlijn. Nieuwe hoekschop voor AZ. Hoe lang gaat dit goed voor Feyenoord? Dat dus al uh, geen penalty te verwerken kreeg. Na die voorzet van Til. Die inderdaad op de hand kwam van Van der Heijden. Maar Van der Heijden kan die hand ook moeilijk wegtrekken. Ik herinner me een situatie een paar jaar geleden met Arjan Swinkels. Exact dezelfde situatie. Toen ging hij wel op de stip. Swinkels uitzinnig van woede kreeg week. ook rood. Werd er afgestuurd, maar van de Heide wordt dat bespaard. Geen penalty voor AZ. Wel derde hoekschap bereikt. De Jones zit mis, maar heeft de mazzel dat die bal uh, die uiteindelijk wordt gekopt door Stijn Wuitens. Niet tussen de palen balans. Stijn Wuitens heeft last, want die krijgt volgens mij ook nog een optater van Jones. En die is even... Nou, niet Westen, dat zou wat al te ernstig zijn. Maar hij is wel flink geraakt door de doelman van Feyenoord. En dat doet pijn. De elleboog van Jones lijkt daar in aanraking te komen met het aangezicht van Stijn Wuitens. En daar moet hij even van herstellen. Is inmiddels wel weer opgelapt. Jones mag de doeltrap nu gaan nemen. Consternatie alom in de Kuip 0-0. Als alle rookwolken zijn opgetrokken is nog gewoon de tussenstand in Rotterdam. Nou, wat gebeurde er nou met Sverre Loem Pedersen op de 10 kilometer zojuist? Hij was op weg naar de wereldtitel Allround schaatsen. Maar lag lang uit op het ijs. Weg wereldtitel. Bert Maaldering vroeg Pedersen waar ging het mis. I don't know. Actually, it's happening Het gebeurt zo snel. Ik weet het niet. Because uh, before I asked you, are you nervous? No, no nervous. You uh, skated very well. And this happened. I mean, was it a mentally thing or what was it? Uh, no, I don't think so. I uh, uh, almost never falling, so uh, I don't know what to say. Did you realize immediately what the result would be? No world champion. Yeah, it's... In... Uh, in top sport you cannot win with a mistake or a fall, so I realized it once away. Ja, ik weet het ook niet, zegt hij. Ik val bijna nooit. Maar toen ik op het ijs lag, realiseerde ik me dat ik de titel kwijt was. En je kunt niet winnen als je valt. Dat is een nuchtere conclusie van Sverre Loende Pedersen. Ja, het kon bijna niet spectaculairder. He, Pedersen die dus onderuit ging in het Olympisch Stadion. Daarom uh, het goud naar Patrick Roest, Pedersen naar het zilver. En omdat Sven Kramer een ontluisterende tien kilometer reed... eindigde debutant Marcel Bosker ook op het podium. Hij werd derde, Kramer vierde. Terwijl hij in Amsterdam voor de tiende keer wereldkampioen oran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 Toen kwam hij steeds dichterbij, waarop ik gewoon stop met schaatsen. Omdat, ja, weet je, vervolgens heb ik natuurlijk het idee... of ik wil niet Zwerde Lunen naar een eerste plek trekken. En dat is de reden waarom ik de laatste vier ronden mee stop. Omdat ik anders gewoon uh, uh, Pedersen naar, naar, de, naar de eerste plek haal. Dus eigenlijk uh, ja, heb jij je klein gemaakt... om Patrick Roes wereldkampioen te laten zijn? Uh, ik had het graag anders gezien, maar uiteindelijk was dit uh, de beste oplossing. kijk je toch even terug naar het begin van jouw race, want het was gewoon niet goed... Het was niet goed. Hoe kan dat nou? Ik bedoel, is er iets mis met jouw lichaam? Ben je niet helemaal fit? Want op te spelen was het natuurlijk de 10 kilometer ook al niet veel. Hoe zit dat precies? Nee, hoe het helemaal precies zit, dat weet ik ook nog niet, Bert. Maar ja, het, is, uh, het is niet top. En uh, ja, er zit natuurlijk... Uh, er zit natuurlijk uh... 25 jaar topsport in. En uh, ja, dat, uh, dat uh, werkt niet altijd even mee. Wat waar zit dat in? We hebben het steeds over dat linkerbeen van jou gehad. Zit die zoveel jaren topsport in jouw linkerbeen? Nou, dat vind ik heel moeilijk nog om nu te zeggen. Daar ga ik nu ook niks over zeggen, weet je. En uh, omdat ik het zelf ook nog niet weet. En, uh, ik wil het ook niet als excuus gebruiken, weet je. Je hoort... Nou, dat gaat het ook niet om, hoor. Het gaat me erom wat er echt met jou aan de hand is. Want ook jouw coach zei nog van hij is fit en is een topvorm. En jij maakt die indruk ook dan wel in interviews. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Nou ja, laten we, laten we het erop houden dat ik me wel eens uh, beter heb gevoeld dit jaar, ja. ja. En nu? Bedoel, nu staat het punt achter jouw seizoen. Ja. Ga je nu naar ziekenhuizen toe en je laat onderzoeken van uh, onder tot boven? Of hoe zit dat? Nou ja, ik ga eerst even, uh, even rust nemen. En uh, ja, dat, uh, dat zal zeker aan de orde komen, maar... Uh... Ja, ik heb het daar liever niet over, Bert. Waarom eigenlijk niet? Nou, omdat ik vind dat topsport moet uh, gaan over de winnaars. En natuurlijk uh, begrijp ik dat, uh, dat het nieuws is als, als, als, als ik verlies. En dan, dan verlies ik, ja, weet je. En uh, ja, soms hoef ik niet altijd alles te delen. Maar het kan toch ook iets met de toekomst te maken hebben? Dat je nu ineens denkt van, ja, ik heb nog wel gezegd dat ik nog zeker twee jaar doorga. Maar ja, als dit nou zo moet, dan doe ik dat helemaal niet. Ja, nee, zeker. Maar uh, ik, uh, ik heb voor hetere vuren gestaan. Tenminste, dat denk ik. En uh, hier uh, komen we ook wel weer bovenop. Ja, gaat ook door. Uh, zoals nu lijkt het wel, ja. Nog één gewetensvraag, hè. Was het nou een goed idee zo'n buitentoernooi hier in Amsterdam? <laughs> ik denk het wel. Ik denk dat uh, iedereen een fantastisch weekend heeft gehad, alleen, uh, ja, alleen ik niet. Wat een uh, ontknoping, hè? Ja, zeker. En uh, zo zie je maar weer dat uh, niks uh, vanzelfsprekend is. Weet je, iedereen denkt, uh, Pedersen die rijdt maar rustig naar huis. En, uh, ja, toch uh, gaat Patrick ermee mee vandoor. Is dit dan ook de, de, ja, de perfecte apportioze voor een buitentoernooi? Waar alles kan gebeuren en daar gebeurt dan ook alles? Nou ja, weet je, in een, op een binnenbaan had je waarschijnlijk uh, minder risico gehad op valpartijen natuurlijk. En zo simpel is het. Maar ja, weet je, je moet gewoon scherp blijven. Patrick rijdt goede tijd, dus je houdt de drukker op bij PSN. En die kan zich niet verrollen over. En daardoor krijg je dit. Spanning, verrassing, we hebben alles gehad. Mooi. Ja, dat was Sven Kramer met Bert Maalderink. Ik wilde graag zo nog iets met jou over bespreken. Maar we moeten even naar nou, Ed van de Band. Oké, okay, doen Want doen. Michael van der Vleuten ja. is op dit moment aan het rijden. Hoe gaat het met hem? Hij gaat nu op weg. Dan heeft hij 45 seconden de gelegenheid voor, om de startlijn na het belseaal te passeren. Hij zit nu, heeft nu nog 14 seconden over. Dan moet hij die startlijn hebben gepasseerd. Dat gaat hij ook doen. Hij is de laatste starter van de uh, 12 Nederlanders. En er hebben zich drie geplaatst voor de barrage: Mark Houtsager, Jur Vrieling en Harry Smolders. En verder een. Uh, Prachtig lijstje van namen. En of daar dit uh, jonge paard, het is het, uh, een van de jongste paarden in deze wedstrijd, IDI Utopia, een Belgisch warmbloedpaard, of die zich daar uh, in het zadel uh, onder Michael van der Vleuten bij zal voegen, dat is de vraag. We kennen hem natuurlijk van zijn uh, toppaard uh, Verdi, dat uh, eigenlijk uit in ieder geval de kampioenschappen is genomen, nog wel rijdt uh, in, in enkele andere wedstrijden. Maar dit paard wil hij toch in dit zeer, zeer zware parcours uitbrengen. Inmiddels gevorderd tot de, met de hindernis 6 en hij is nog foutloos. En het is ongekend bij al die tot nu toe 36 starts die er geweest zijn. hoe het publiek meeleeft. Ze dragen als het ware in stilte die paarden over die hindernissen. En er staat hier wat, wat Louis Konings heeft neergezet. Veel lof voor hem voor wat hij hier de afgelopen dagen weer heeft gedaan. Maar het kan natuurlijk ook door die perfecte bodem en de andere omstandigheden. Een, een prachtig palmarès ook voor hem. Inmiddels gevorderd in het mooi tempo. En hij moet nu nog eerst eventjes die vervaarlijke dubbelsprong. Hindernis 11A met veel kleurtjes, twee stijlsprongen. Dat zijn allemaal elementjes boven elkaar. Gaat hij nu, en hij zit nog redelijk in de tijd... gaat hij naar de laatste sprong en komt hij er dan ook bij. En dat doet hij hoor. En dat is net binnen de toegestaande tijd. Die staat op 76 seconden. En hij doet dat in 75,65. Dat betekent vier Nederlanders en tot nu toe 12 voor de barrage. Met uh, nog te gaan Erik Lamaas, Niels Bruinshels en Christian Alman. Ja, hoe luister jij naar Sven Kramer? Want hij, wat, ik, wat ik heel mooi vind is dat hij zegt... Sport gaat over winnaars. Dus ik heb niet zo zin om over mijn verlies te ja, praten. Ben ik het, daar ben ik het volslagen mee oneens. Ik luister overigens heel graag. Ja, we moeten even naar de Kuip. Ja.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 Van AZ en Boetius straft hem genadeloos af. Zo is het 1-0 voor Feyenoord tegen AZ. Dat is gezien de kansenverhouding een terechte voorsprong. Want de grootste kansen in deze wedstrijd waren ook voor Feyenoord. Jurgensen was heel dichtbij. en vond de goedkepende Bizot op zijn weg. Maar ja, als nou, de ho, verdediging ho, ho, zo ho, fouten ho gaat maken. Arman. Dan gaat hij straf worden door Boetius. Kijk even ja. waar Bizot staat met dit doelpunt. Veel te ver voor zijn doel. Doet hij vaak? Het gek als Jits Vijf seconden daarvoor een bal inlevert. Dan staat de keeper ook niet gepositioneerd om een schot van Boetjes tegen te houden Nee, maar, lijkt me. Nee, maar hij loopt later ook vooruit. Dus als de bal al verspeeld is. Maar goed, ik, ik, ik, ik vind het sowieso verbazend hoor dat Koeman hem heeft geselecteerd. Ik vind het helemaal no. geen goede keeper. En ik vond dit echt een fout. Oké, okay. maar, maar ik niet. Uh, nee. 1-0 is goed, het voor Feyenoord. Wij zijn het vandaag niet eens. Nee, we, nee, we hebben dat nog geeft ge... uh, 65 minuten voor jullie. Om één moment te vinden waarop jullie het eens zijn. Uh, het gaat vast wel. Maar we ja. hebben ja. ja. 34e minuut. 1-0 is het voor Feyenoord. Boetje is dus een doelpunt te maken. Zijn vierde van het seizoen na dat moeizame middenstuk van het seizoen waar hij zich in uh, bevond. Want het ging heel slecht. met Het was al zijn vertrouwen kwijt. Maar nu schiet hij dus wel raak. Daar komt de hoekschop van AZ. Die wordt weggewerkt. Maar wel opgevangen. halverwege het 16 meter zo ongeveer. En geschoten uiteindelijk ook. Net buiten de 16. Door uh, bij AZ. En dan gaat hij net niet tussen de palen. AZ vangt wel weer op. En kan zo weer gaan aanvallen. is de man van het schot zo even. AZ probeert er nu over de linkerkant uit te komen. Dat lukt niet. Feyenoord neemt over. Van Beek speelt de bal terug naar Jones. Gaat AZ dan weer op weg naar een uh, teleurstellend resultaat. Tegen een ploeg uit de top 3. Vijftien van de laatste zeventien duels. Dus tegen Ajax, Feyenoord en PSV verloren. Dat zijn uh, slechte cijfers voor een ploeg die zich juist wil meten met de top 3. Maar de laatste keer dat AZ een uh, wedstrijd won van een van die ploegen was tegen Feyenoord. Maar dat was toen Vincent Janssen op de spits was bij AZ. En dat is toch wel weer even geleden. Nu krijgt AZ achterin een bal weg. Maar hem voor maar heel even. Want Dix vangt op. Geeft de bal aan Berghuis. Breed naar Toornstraat, Terug naar Berghuis. van de 35 e minuut inmiddels. Filena dan. En bal breed weer gespeeld naar Berghuis. Dan heeft AZ wel weer genoeg mensen terug. Goeie balwit van Berghuis op haps. Ineens doorgespeeld. Jurgensen komt net te laat om hem binnen te tikken. En om de 2-0 te maken. Aanval gaat door aan de rechterkant. Bal gaat naar Toornstra Naar Elamadi. Schot Elamadi. En dat gaat ook weer niet tussen de palen. Maar AZ krijgt de bal niet weg. Het golft echt op. En hier in deze ontzettend leuke wedstrijd. Waarbij geen van beide ploegen erin slaagt om het duel echt onder controle te krijgen. Dat is Feyenoord ook nog helemaal niet gelukt. Maar die ploeg staat dus wel voor door die goal van Boetjes na de fout van Hatsidiakos. Met 1 tegen 0. En AZ moet nu dus in de achtervolging. AZ zich zichzelf beklagen over de niet gegeven strafschop. Toen Van der Heijden de bal op de hand raakte. Maar ja, waar moet die, bal, waar moet die hand van Van der Heijden anders naartoe? Dat zal de uitleg zijn geweest van scheidsrechter Higgler. 10 minuten nog in de eerste helft. Feyenoord AZ in de Kuip. 1-0 voor de thuisploeg. Er ja, was iets aan het zeggen over Sven Kramer. Ja. Uh, om te beginnen luister ik uh, graag naar hem. Ik was het niet met hem eens dat topsport alleen maar over winnaars gaat. Integendeel zou ik bijna zeggen. Maar dat is ook wel een standpunt vanuit de, de media. De topsporters zelf wil natuurlijk winnen. Maar het verhaal van de verliezer is standaard altijd mooier dan dat van een winnaar. Ja. In dit geval vind ik het wel hem sieren. Want hij is van mening dat je als Patrick Roest voor het eerst een wereldtitel ja, hebt behaald... Ja. hem de ruimte en de eer moet geven die past bij een kerstvers wereldkampioen. Ja, da in dat geval ben ik het wel met hem eens. Omdat dat het ook een, een rookie is, een nieuwkomer is. Dus dat is heel uh, uh, galant van hem. Ja, nee, ik vind dat hij ook. Uh, Bert uh, zeer uh, charmant uh, te woord staat. Uh, uh, Bert vraagt altijd stevig door. Ja. En hij kan het heel goed hebben. Ik hou ervan. Uh, het is ook wel eens leuk als een topsporter boos wordt. Heb ik met Sven Kramer ook wel eens meegemaakt. Ja, weet je, het mooie van Sven Kramer vind ik toch die tien kilometers die twee keer op de Olympische Spelen in de mist zijn gegaan. Ja, en het mooie daarvan keer. is. Ja. Dat hij natuurlijk dat gecompenseerd heeft op andere afstanden. Ik meen de vijf kilometer. Heeft ja. hij ook de 1500 eens een keer? Nee, vijf kilometer ja. drie keer op een rij. Precies, en dat is natuurlijk fenomenaal. Dus ik vind Sven Kramer een, een sieraad voor de topsport. En, maar ik vind het ook wel, ook wel best wel leuk... dat hij op de 10 kilometer heeft, heeft gefaald. En dat maakt hem toch van vlees en bloed. Want als je hem zag schaatsen, meestal dacht je van jezus, dit is een robot, dit is een machine, ja. daar zit geen staat geen maat op. Ja. Maar hij is toch van vlees en bloed. En het bizarre is, en dat is al jaren zo, op het moment dat Sven Kramer schaatst, kijken er meer mensen. Oh ja? Standaard. Allemaal uitgezocht. In een rit die hij ja. schaatst, kijken er meer mensen. Ja. En de 10 kilometer schijnt niet populair te zijn... maar 3,2 miljoen mensen voor de televisie zo. en bijna 400.000 online... Ja. die allemaal Sven Kramer wilden zien. Dus hij snapt ook dat spelletje met Bert Maalderink heel goed. Hij weet ook waar nee, hij he, het maar voor doet. Dat is wel zo. Uh, Sven Kramer uh, heeft natuurlijk wel heel veel nagedacht. is een intelligente jongen ja. en weet ook dat uh, de topsport... bestaat ook uit een heel groot deel media. Uh, dus dus uh, je kunt zeggen hij is uh, berekenend... maar uh, ik vind dat er genoeg temperament in hem zit, eh, zodat hij ook in dat opzicht van vlees ja, en bloed blijft. Zeker. Ik, en ik... altijd beschikbaar. Ook ja. na zo'n teleurstelling eh, ja. dit weekend. Staat hij daar gewoon om iedereen nee, te helpen. Nee, als hij zal stoppen, hè, dan, dan, dan ga, je, ga je wel wat missen, want hij is van de orde van grootte van uh, uh, Art and Casey als we de ja, topsport maar bij de, bij de geschiedenis gaan beginnen. Ja. Goed, um, we gaan muziek draaien. Nou, en dan op hebben we... de kantje van Feyenoord. Ja. ja. Nikolaj Jurgensen. Ja, we worden borgen, denk ik. Aan de rechterkant. Arman? Ja, ja ergens heeft nodig? de bal ja, aan de, de rechterkant. En uh, het wordt een ingooi. E <laughs> Oké, okay. muziek. Dus straks mooie <laughs> We're Vast een luisteraar zijn die dit een leuk plaatje vond. Login nou, technicus, zij heel veel succes mee gehad. Ja, vast. Ja. Dat was overigens in 1973 al. Oh, zo lang ja. geleden. Ja, zeker. Um, in de Kuip uh, zit Arma Afsrooglouw en die, uh, die kijkt af en toe ook op het scherm. En die ziet dat iemand zijn tand is, een stukje was zijn tand is kwijtgeraakt volgens mij. Oh nee, heb ik niet gezien. Nee, ook oh, Boetsius. Ja, een stukje was okay. zijn tand kwijt. Ja, die baalde. Nou, ik hoop dat hij hem snel weer terugvindt. Hij heeft in elk geval een doelpunt gemaakt. Zijn eerste sinds 9 september in de competitie was dat voor Feyenoord. Het betekent ook de 1-0. Zo uh, luidt nog altijd de tussenstand in de kuip. Berghuis was dichtbij een verdubbeling van die score. Want hij schoot een vrije trap prachtig richting de goal. Maar belandde nog net op de paal. Mooi was hij. Heel mooi. En nu heeft Feyenoord de bal achterin. Opnieuw met Van der Heijden, Vilena en Boetius. Boetius naar Haps. Feyenoord echt nu wat sterker in deze fase. Na die goal van Boetius. Na de fout van Hatsi Diacos. Haps breed naar Vilena. Vilena gaat liggen. Maar Hichler die. Uh merk ik al een tijdje. Begint de Nijhuislijn te volgen de laatste tijd. En laat veel door. Dat Klopt. is fijn in deze wedstrijd. Jahan Baks rechterkant. Voorzet. Daar is Jones. En die kan de bal nog net op tijd wegkrijgen. Voor Weghorst hem binnen kan lopen. Eindelijk weer is AZ dat van zich laat horen. Want dat was al even geleden. Er is nu pijn bij Jahan Baks aan de rechterkant. Er was toch wat zorgen over hem. Toen hij geblesseerd uitviel onlangs. Maar gelukkig is hij wel gewoon fit om te spelen. Nu heeft hij alleen weer pijn. Is dat omdat Boetis daar kon binnenglijden? Zeker wel. Die raakte vol op zijn enkel. En dat doet pijn. Moet hij ook even voor worden opgelad. Maar dat gaat vrij snel bij Jaan Baks. En dus kan hij ook wel weer verder. Jones nu even in gesprek met Sven van Beek. Over wat daar nou precies allemaal fout ging met die kans die er ontstond voor AZ. We voetballen nog twee minuten in de eerste helft. En Feyenoord staat met 1-0 voor. Door de goal dus van Jean-Paul Boetsjes. Die de fout van Hatsiriakos prima afstraft. Jones heeft de bal nu inmiddels gekregen. Jaan Baks ook gewoon weer binnen de lijnen. Dus kunnen we weer verder. ...in deze wedstrijd waarbij Feyenoord een goede indruk maakt. Zeker als je het vergelijkt met de voorgaande wedstrijden. Bijvoorbeeld tegen NAC vorige week zaterdag. PSV daarvoor. Feyenoord verloor al vijf keer in 2018 van Ajax. Van PSV, van NAC, van VVV en van Vitesse. Dat is één wedstrijd minder dan een heel 2017 bij elkaar. Dat, zijn, dat is een hele slechte start van dit jaar natuurlijk voor de Rotterdammers. Nu Toornstra, die een paas geeft richting Jurgensen. Komt niet aan de bal, dan verdedigt AZ weer slecht uit... Zo kan Feyenoord de bal weer heroveren. Doen dat via Berghuis. Voorzet Berghuis gaat richting uh, Jurgensen. Maar dan is er al gefloten. Er is blijkbaar geduwd door Jurgensen. En Higler uh, laat zien aan Jurgensen dat hij dat echt wel in de gaten heeft. Dus sluit hij in het voordeel van AZ Bizot. Dat heeft de bal inmiddels gegeven op uh, Stijn Wuitens. Die is nummer 15. Die de vrije trap snel heeft genomen. Nummer 15 vraag jij. Ja, dat is gustil Oh, die heeft het tandje van uh, Boetius uh, uit rug de rug geslagen. Niet excuus niet te kopen, uh, nou gelukkig maar. Dat verwacht je ook niet van een jongen als Gustil nee, die uh, de goedheid zelf is natuurlijk en misschien ook wel bij het Nederlands zelf toch gaat komen. Zit in elk geval in de voorselectie Jaanbax nu voor AZ. Slotminuut van de leuke eerste helft waarin echt van alles is gebeurd. Zal natuurlijk vooral gaan om die strafschop die niet is gegeven aan AZ. Daar valt in mijn ogen genoeg voor te zeggen omdat Van der Heide geen onnatuurlijke beweging maakt in mijn ogen. Die bal kwam tegen zijn hand aan en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de scheidsrechter dat niet gezien heeft. Ik denk dat het gewoon een kwestie van interpretatie is geweest van de scheidsrechter de bal niet op de stip te leggen. Hier komt AZ nog een keer. Met Weghorst uit de draai. Schot en... Oh, die bal oh, moet er je eigenlijk je in. Maar die gaat er net naast. Ja, het uh, is nog niet de middag van Wout Weghorst die eigenlijk wel alles goed doet. Hier staat ook wel heel erg vrij moet ik zeggen. Maar neemt de bal goed aan en krult hem richting de verre hoek. En ja, dat is eigenlijk een prima schot. Maar het scheelt een centimeter of twintig. En zo komt Feyenoord nog goed weg in de slotseconde van die eerste. helft. Maar dit is nog lang niet gespeeld. Want een 0-0 of een 1-1 of een 2-2 ruststand zou eigenlijk logischer en ook terechter zijn geweest. Dan een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Want ook AZ speelt gewoon goed. En AZ is zeker niet de mindere van Feyenoord. Jones die trapt nog eens de bal naar voren. Eén minuutje extra tijd komt erbij. Die is inmiddels ingegaan. En Jurgensen die verliest het wel. En zorgt ervoor dat Wuitens de bal weer kan terugspelen op Biesel. Ja, Jurgensen die heeft het echt moeilijk. Met zichzelf vooral. Want die heeft dus in heel 2018 nog geen doelpunt gemaakt. Vorig jaar nog de trotse topscorer. Van Nederland. Maar dit jaar loopt het absoluut niet. Hij heeft pas zeven keer gescoord. En dat is voor een spits natuurlijk veel te weinig. En zit echt in een droogteperiode. waar hij maar wat graag een eind aan zou willen maken. Van de Heide voor Feyenoord. Breed naar El op de eigen helft terug naar Van Beek. Nu echt de slotseconden van de eerste helft. Van die ene minuut extra tijd. Dix speelt de bal nog eens terug naar Jones. Feyenoord kreeg de beste kans in de eerste helft. Heeft daar dus eentje van benut via Boetjes. Maar ook AZ heeft voldoende mogelijkheden gehad. Het is dus nog eentje voor Weghorst. Van de Heide opent aan de rechterkant van het veld bij Dix. Ja, Feyenoord wil niet meer van de eigen helft afkomen. Spelen het gewoon rustig uit. Dat is nu gebeurd. Het uh, rustsignaal heeft geklonken uit de mond van scheidsrechter Dennis Higgler. Leuke eerste helft bij Feyenoord AZ. Generale repetitie van de bekerfinalewedstrijd tussen de nummers 3 en 5 van de ranglijst. En de nummer 5 staat halverwege met 1-0 voor. Door de goal van Jean-Paul Boetjes. NPO Radio 1. Twee minuten over half zes. Het NOS Journaal lot. Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen... zegt hoogleraar Criminologie Kolthoff. Hij vindt dat partijen meer werk moeten maken... van de screening van kandidaatraadsleden. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat de infiltratie... met een crimineel oogmerk in het hele land voorkomt. De Franse rechtspopulistische partij Front National... gaat verder onder een nieuwe naam, Rassemblement National... heeft partijleider Marine Le Pen bekendgemaakt op een congres van de partij. Volgens Le Pen is de naam Front National te beladen en maakt deze verbindingen met andere partijen moeilijk. Op een aantal plaatsen in Duitsland is vannacht brand gesticht... in Turkse instellingen en moskeeën. Dat gebeurde onder meer in Berlijn. De politie daar gaat uit van een aanslag met een politieke achtergrond. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanslag... op de politieke en religieuze vrijheid en noemt dat onaanvaardbaar. En in Australië is een groep scholieren en docenten geëvacueerd van een geïsoleerde camping. Het noorden van de Australische deelstaat Queensland is getroffen door overstromingen. In een week tijd is daar 600 mm regen gevallen. Een deel van Queensland is tot rampgebied verklaard. Dan hebben we het weer, Willemijn. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. En in het noorden en ook noordwesten van ons land is er op uitgebreide schaal kans op mist en laaghangende bewolking. En die kan dan morgen overdag nogal hardnekkig blijken te zijn. Op andere plekken, als er mist is ontstaan, lost die langzaam op. Schijnt de zon morgen ook af en toe. Maar later neemt vanuit het zuiden wel de kans op enkele buien toe. Morgen overdag is het 9 graden in het noorden. In de mist wat kouder. En in het oosten is het een graad of 14. Radio 1. NOS langs de lijn. Ja, wat een bijzondere ontknoping hadden we bij de wereldkampioenschappen Orang-Schaatsen in Amsterdam, met Marcel Bosker als lachende derde. Want omdat Kramer het in de slotfase van de 10 kilometer liet lopen, om zo in ieder geval uh, Patrick Roest naar de eerste wereldtitel in zijn carrière te loodsen, eindigde Bosker bij zijn eerste WK op het podium met een bronzen plak. Bert Maalderink met Bosker. Ja, daar sprongen heel veel mensen op bij de val van Pedersen, maar jij ook? Ik sprong niet op, maar ik, ik, uh, dat gat met Pedersen is te groot, zelfs als je valt, dan uh, kom je er niet meer voorbij. Maar uh, ik denk wel van, wat de fuck gebeurt hier even? En, ja, even raar uitgedrukt, maar dat is wel zo wat je denkt. Maar ja, ongelooflijk. Ja, want dacht je ook meteen van, Kramer rijdt niet goed, Pedersen valt, roest wereldkampioen, ik derde. Nou, het, met Sven, dat was nog uh, gruwelijk spannend hoor. Tot, uh, tot de laatste seconde zo'n beetje. Want uh, wat was het? 15 seconden. En hij, hij verliest volgens mij 15,5. Maar uh, ja, volgens mij uh, heeft hij die 10 ook niet volle bak gereden. Maar uh, ja, ik, ik, ik kan niet helemaal uh, beseffen wat er net gebeurd is met de 10 kilometer. Het is uh, het uh, bijzonderste wat er ooit gebeurd is zo'n beetje, denk ik. Ja. Op die, ja, ja, ja. Ik denk dat het hele land een beetje een rappen roeren en verwarring is. Maar ja, jij als debutant wordt gewoon derde. Dat staat in de boeken en daar mag je ook blij mee zijn. Ja, daar ben ik zeker blij mee. En, uh, dat is gewoon een beloning voor het harde werken dit, dit seizoen, dit jaar. En, uh, gewoon goede keuzes gemaakt en uh, veel geleerd dit seizoen en op naar volgend jaar. Ja. Op naar volgend jaar. Maar je gaat nu toch wel feest vieren? Ik ga zeker feest vieren, ja, tuurlijk. Hoe zit dat feest vieren bij Marcel Bosker eruit? Uh, geen idee eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik weet wel dat volgende week is nog weer een beetje van alle mens. Dus uh, echt, echt hard feest wordt en niet, misschien daarna. keer een de bier. Nee, zeker niet. Ik ben... drink je helemaal geen bier. Ik drink niet echt bier, nee, ik ben niet van bier. Maar helemaal niks. Als, dan whisky, maar geen bier. Nee, maar ook echt niet, uh, nee, ik drink eigenlijk nooit. 16 whisky vanavond. Hoeveel? 16. Ah, dat, dat, dat ga ik niet halen, hè. misschien 2, 3. Gefeliciteerd, ja, man. Dankjewel. Marcel Bosker, hij eindigt dus bij zijn eerste WK als derde. We gaan naar de barrage bij Indoor Brabant. Ed met een Nederlander. Die is net geweest, de eerste van de totaal vier Nederlanders. Die starten op de plekken 1, 3, 9 en 12 van de totaal 13 starts. Want na Michael van der Vleut is Oost-Niels Bruins-Seels uit België er nog bij gekomen. Prachtig lijstje, maar we hebben zojuist Mark Houtsager gezien. Hij deed er met Sterrehoffs Calimiro de winnende combinatie van Jumping Amsterdam zes weken geleden alles aan om een snelle tijd te realiseren. Dat is in ieder geval gebeurd, 40,94, maar onderweg bij dat verkorte parcours en hier en daar ook nog wat verbreed. Dat wil zeggen van voor naar achter, wat de hindernissen blijven van links naar rechts gezien, dezelfde breedte houden. De staanders en dergelijke. Maar van voor naar achter moeten ze dan zich nog wat meer rekken en strekken, die paarden. En daar maakte die een springvaart op één van de hindernissen. En, maar die tijd was in ieder geval geweldig. Maar goed, met een vier strafpunten uh, haal je niet de bovenste rij. Inmiddels zien we de tweede deelnemer, Patrice Deleveau. De man die het zilver haalde bij het wereldkampioenschap. En in Kaan vier jaar geleden. 18 euro dubbeldam op het paard Aquila. Hij is inmiddels. maakt hij daar ook een fout. Dus wie weet. die snelle tijd, en hij lijkt wat langzamer. wie weet wat er nog. in het voordeel van. toch de vier fouters kan gebeuren. We gaan terugblikken op de wedstrijd die Ajax eerder vanmiddag speelde tegen Heerenveen. Het won met 4-1. Dat verschil pas laat in de wedstrijd gemaakt door doelpunten van uh, Taklia Figo van de Beek en Neres. Maar de openingsgoal gemaakt door de nieuwe aanvoerder. Hij is pas 18. Matthijs de licht. Frank Snoeks met de licht. Er zal een moment geweest zijn, uh, Matthijs, dat ten harte trainer zegt: jij bent vandaag mijn aanvoerder. Heb jij toen niet gezegd van. Maar ik ben de jongste van ons hoofd. Nee, ik heb er uh, ja, wel over nagedacht, denk ik. Uh, het is natuurlijk wel uh, zomaar iets dat je, dat je aanvoerder wordt. Dus nee, ik heb over nagedacht en uh, eigenlijk gelijk gezegd van uh, ik wil die uitdaging wel aangaan. Want is het dat? Is het, is het bijzonder? Nou, het is wel een bepaalde verantwoordelijkheid, denk die je met je meedraagt. En uh, nou, ik vind die verantwoordelijkheid mooi om te dragen. En uh, ja die heb ik vandaag gedaan. Je moet dan ook uh, het voorbeeld geven. Bijvoorbeeld als eerste scoren. Ja, dat was lekker. Uh, de voor, voorzet van Hakim is natuurlijk heel goed. En uh, ik hoef hem alleen maar te schampen en hij ligt erin. Dat is, uh, ja, dat is lekker binnenkomen. Hoeveel kansen heeft Ajax nodig om eens een goal te maken? Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat je vandaag ook uh, jezelf lastig maakt deze ja. wedstrijd. Natuurlijk, uh, uiteindelijk win je 4-1. Dus kan je wel spreken van een grote uitslag. Maar ik denk dat hij... Uh, ja, aan de ene kant geflatteerd is, maar aan de andere kant ook uh, meer. Hoe bedoel je geflatteerd? Nou, omdat je eigenlijk ik denk de laatste tien minuten nog pas met twee 1 voor staat. En in de laatste vijf minuten maak je 3-1, 4-1 en dan is het gespeeld. Maar ja, we hadden het uh, onszelf onnodig moeilijk gemaakt vandaag. Wij mensen op de tribunes zijn natuurlijk simpel ziel. Dan denken wij, ah, daar wordt het eindelijk 1-0. Dan gaat Ajax waarschijnlijk wat makkelijker voetballen. En dan gaan ze de wedstrijd helemaal naar zich toe trekken. Een minuut later is het 1-1. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, we scoren 1-0 en uh, een minuut daarna schiet Heudegaard uh, hem... Uh, ja, ik moet zeggen, heel goed in. Maar daar mag ons niet overkomen. We moeten daar... Uh... Ja, als je 1-0 voorkomt, dan moet je, moet inderdaad de, de spirit zijn om door te pakken. En ja, nu na één minuut gelijk weer 1-1, dan, dan begin je weer opnieuw. Dus dat was wel een flinke domper. Nu, nu dachten spelers van Ajax vorige week in Arnhem zelf ook... we zijn afgeschreven voor de titel. Is die titelrace nu weer springlevend opeens? Zeven punten is nu het verschil. Jullie moeten nog naar Eindhoven. Dan kun je naar jezelf toe rekenen. Worden het vier punten? Springlevend vind ik uh, misschien iets overdreven. Het is natuurlijk wel zo dat PSV alles gewoon in eigen hand heeft... en toch wel een aardige voorsprong heeft, maar... Er was uh, vorige week weinig hoop en er is nu wel weer een sprankje hoop ontstaan. En uh, ik denk dat die hoop, uh, ja, dat die, we die wel moeten houden. Want, zie jij PSV, na die 5-0 gisteren, hè? je zult je oren niet geloofd hebben toen je het hoorde. Zie jij eens nog vier punten verspelen? Nou ja, vier... Buiten de wedstrijd die ze tegen jullie spelen? Ja, nee, kijk, uh, wij hebben het de hele tijd over dat PSV punten moet gaan verliezen, maar... Ja, als wij zelf punten gaan verliezen, heeft dat helemaal geen zin. Dus voor ons is het gewoon uh, zaak om elke wedstrijd te winnen, elke wedstrijd aan te gaan om, de, om te winnen. En uh, ja, vanuit daar kan je naar PSV kijken. Maar het, uh, we hebben allebei nog moeilijke wedstrijden, dus we zullen zien wie aan de langste op het langs eind uh... trekt. Matthijs, je begint als een aanvoerder te praten. <laughs> Dank wel. En Frank Snoeks haalt de woorden uit mijn mond. Hij is pas 18 jaar, ja. maar wat een evenwichtige jongen om naar te luisteren ook. Ongelooflijk, ja. Ja, het, is een, uh, het, het zou me niet verbazen als die jongen een uitstekende opleiding heeft gehad... en uh, uit een uitstekend nest komt, ja. want uh, ja... En het leuke is ook wel dat hij nog wel wat durft te zeggen. Ik kan me ja. een interview herinneren waarin hij best kritisch was. Dus dat heeft de mediatraining er in ieder geval niet uitgeramd. Ja, deze jongen is voorbestemd. Ze praten wel eens over Van Dijk hè, als de nieuwe man van het Nederlands elftal. Nou, ze zitten er allemaal lelijk naast. Dat is Matthijs de Licht. Dat is de aanvoerder voor de komende tien jaar van het Nederlands elftal. En. Ook voorlopig van Ajax. Ik verwacht wel dat hij nog een seizoen blijft bij Ajax. Maar na dat seizoen zal hij toch wel weg zijn. En ja, ja, ja, er wordt gezegd club. dat Bayern München zijn, zijn club gaat worden. Ik, ik weet niet of er al relaties zijn gelegd. Maar uh, ja, het Nederlands voetbal uh, staat er niet al te best voor. Maar als je zo links en rechts uh, om je heen kijkt... En dat is zo leuk. Want de komende tijd komen er interlands aan. En Ronald Koeman gaat natuurlijk aan de slag met die gasten. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. En eh, ik vind dit eerlijk gezegd de aanvoerder ook van het Nederlands zelf dan. Nou, en dan Rick van Drommelen binnen niet al te lange tijd. Ja, ook nee, maar eens voor de eerste keer. Rick gaat Top. degraderen hè, met de ja, Dat is Pech. Hè. En ook ja. gisteren flink op de broek uh, tegen 7-0, ah, 6-0. volgens ja. mij. Ja. Uh, Ed, jij kijkt uh, naar die barrage bij indo brabant En je hebt inmiddels al een tweede Nederlander aan het werk gezien. Ja, en wat een spanning. En wat een geweldig resultaat. ...staatfueur Vrieling met zijn uh, hengst uh, VDL Glasgow van het Mirosnest. Een Belgisch warmbloedpaard, kan ook bijna niet anders met uh, die naam... ...die zo Vlaams klinkt. En hij reed foutloos in een geweldige tijd, 39 seconden, 89 honderdste. Daar moeten anderen zich nog op een uh, stuk bijten, al uh, lijkt het toch sneller te kunnen. Want Philip Weishaupt in de rit daarna, dat was degene die ik eerder meldde... ...als hij de wedstrijd in de cyclus van deze Grand Slam in Spruce Meadows had gewonnen... ...in uh, Canada, in de... Uh, september vorig jaar, en die zou dus die bonus kunnen krijgen... maar die maakte door die immense snelheid, dan gaat het allemaal wat vlakken. maakte die twee springfouten en eindigde met acht strafpunten. Voorlopig dus Jur Vrieling aan de leiding, foutloos... met uh, nog uh, negen starts te gaan. Vorige week veroverde ze nog zilver op de koppelkoers... bij de wereldkampioenschappen Baal en wielrennen. Vandaag was Amy Pieters de sterkste in de Ronde van Drenthe... en dat is de tweede World Tour-wedstrijd voor vrouwen. Gio Lippes was erbij. Gio Amy Pieters, is dat een verrassende winnares? Ja, dat kun je wel zeggen. Want het is een uh, winnares waarvan we weten dat ze een redelijk snelle sprint heeft. Maar dan moet ze eigenlijk wel in de groep aankomen en niet een massasprint. Ja, en ze wint hier toch wel echt gewoon uh, de massasprint van uh, het peloton want uiteindelijk heeft de Van Bergen... die moesten ze vier keer over, er waren kasseienstroken... Ja, die zorgden allemaal niet voor de afscheiding die je nodig had. Het waren eigenlijk alleen wat valpartijen... die ervoor zorgden dat er wat grote sprintnamen... dat die uiteindelijk uh, niet in het spel voorkwamen. Bijvoorbeeld, je had het net al over die wereldkampioenschap op de baan... Kirsten Wild, die daar drie keer goud pakte. Dat was eigenlijk wel de echte favoriete hier. Vooral ook omdat die sprintwind mee was. Nou, Met haar baansouplesse zou ze dat tempo enorm goed aankunnen... maar uh, die kwam ten val in de slotfase van de koers. Uh, we zagen ook Lucinda Brand vallen, We zagen Chantal Blaak de wereldkampioenen vallen. En dat betekende toch dat er flink wat vrouwen eh, op achterstand binnenkwamen of eh, niet eens finishten. En eh, dat betekende dus dat inderdaad Amy Peters het rijk alleen had. Het was wel een knappe sprint, want ze ging vanuit de laatste bocht. sprinten is in één keer vol door. Ja, en die concurrentie kwam er niet meer aan. Alexis Ryan, een Amerikaanse die afgelopen vrijdag hier in Drenthe ook al een koers heeft gewonnen, die werd tweede. En Chloe Hoskins, een Australische, ook een echte sprinter, die werd eh, derde. Marianne Voster Trouwens, ook wel opmerkelijk. Eerste wedstrijd weer van dit seizoen, na dat min of meer beslukte veldseizoen. Die werd hier vijfde in de eerste wedstrijd. Dus die reed echt gewoon een prima koers. Ja, hoeveel is deze overwinning waard? Uh, veel. Bij de vrouwen is het een uh, overwinning uh, die meetelt voor de World Tour. En uh, de Ronde van Drenthe staat gewoon bij de vrouwen enorm hoog aangeschreven. Nou, ja, daar is uh, Gio nou, weg. Dus, nou, dus nou, dit is, is echt mee. wel een koers die telt. En zeker als je bedenkt dat... Dat de eerste World die, uh, ook al door een Nederlandse werd gewonnen... door Anna van der Breggen, dat was afgelopen week, hè, de straten Bianke. Vandaag dus de Ronde van Drenthe voor uh, Amy Pieters. Ja, dat zegt wel genoeg. Twee ploeggenoten trouwens ook van elkaar. Dus, dus uh, die hebben het aardig uh, voor elkaar in het begin van het seizoen. Dus het telt heel zwaar, deze overwinning. Dankjewel, Gio Lippens. Dit is George Ezra en het nummer Paradise.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 I know you heard it from those other boys with this time. It's real. it's only that I feel it. I know you heard it from those other boys with this time. It's real. it's only that I feel it. If it feels up heaven, I've run into your bloody veins, you know it's love heading away. If it feels up heaven, I've run into your bloody veins, you know it's love eating away.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 Paradise. Ja, lekker hoor. Heerenveen-coach Jurgen Streppel. We gaan eens even terugblikken op uh, de wedstrijd. Uh, wacht even. Ajax Hereveen. <laughs> Hij was eigenlijk vooral blij dat het tot kort voor het einde nog een wedstrijd was. Ja, Ajax had, uh, had al eerder uh, een, een aantal doepen ermee kunnen maken. Maar uh, inderdaad, wat jij zegt... Uh, een paar minuten voor tijd uh, uh, uh, zag het er anders uit, hè? Uh, 2-1. Je brengt Veema nog in. Eh, eh, toch, uh, een paar keer was er een kwart kans, een halve kans misschien. Ja, ja nee, dat klopt. Ja, dat, uh, dat is voetbal, hè? Je hoeft niet, uh, je hoeft niet altijd heel erg goed te zijn om, uh, om toch in de wedstrijd te blijven. Dat, dat, we, dat, uh, dat bleven we aardig, uh, aardig lang. Maar dat had meer met, met, met Ajax te maken dan, dan met ons, denk ik. Want ik vond ons vandaag aan de bal met name heel erg slordig. En, en niet goed genoeg om hier uh, aanspraken te maken op, uh, op wat dan ook. Heerenveen heeft alle hoeken van het veld te zien gekregen, toch? Ja, maar, ja waar, waar, waar ik met name uh, teleurgesteld over ben. En, uh, en, en wij met z'n allen. Dat we, dat we aan de bal gewoon niet, uh, uh, niet, niet goed genoeg waren. Uh, dat kunnen we wel. En dat hebben we vandaag absoluut niet, uh, niet getoond. Ik zou denken, je krijgt een enorme, dat noemen we tegenwoordig, boost, euh, zelfvertrouwen, euh, enthousiasme, geestdrift. Op het moment dat je een minuut nadat de Ajax eindelijk scoort, meteen gelijk maakt en mooi gelijk maakt. Ja, ja geweldig geweldige, geweldige schot van, van, van Martin. En, en dat geeft en dat je dan, hè, dat geeft je inderdaad een goed gevoel. Maar en nogmaals, aan de bal uh, was het gewoon niet goed genoeg. We, we durfden niet, uh, niet goed genoeg te voetballen, vind ik. 2-1 zou. Zeer geflatteerd zijn geweest. Eigenlijk is 4-1 dat ook. Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Ja. Ja, we hebben verloren of het nou met 4-1 is of 2-1. Ja, ik, ik vind het zonde als je in de laatste fase nog, nog twee doelpunten weggeeft. Maar de waarheid gebied wel te zeggen dat zij... Volgens mij hebben ze 30 doelpogingen gehad. Nou, dat zegt genoeg ja. natuurlijk. Vandaag de dag moet je dat elke keer aan een, aan een trainer vragen. Er gaan trainers weg, er blijven trainers tegen erbij. Ja. Uh, hoe is jouw status? Nog niets bekend, dus op het moment dat het bekend is, dan, uh, dan, uh, dan zullen we er mee naar buiten komen. Ik heb het gevraagd, voor de zekerheid. Heel goed, heel goed. Nou, dat was Jurgen Streppel, de trainer van Heerenveen. Ed van der Bent, Indoor Brabant. Die kijkt naar Marcus Eening, die op elk moment naar de laatste sprong toe gaat. Het laatste stuk is een enorm lang galopstuk. Maar je moet dan je paard op het juiste moment weer terugnemen voor die laatste. En dan is, hij duikt onder de op dit moment leidende tijd. Dat was niet meer die van Jur Vrieling, maar van Bertram Allen. De hier met Chin uh, Chin en Marcus Eening met Cornado neemt de leiding 37,80. Terwijl we nu Harry Smolders uh, binnen zien komen. De derde... De Nederlandse starter met zijn paard Emerald, een uh, inmiddels 14-jarige hengst, 37 jaar. Hij kijkt even of uh, alles op zijn plaats ligt, of er wat getoucheerd is, want anders vraagt hij natuurlijk aan de hulp van de parcoursbouwer om dat nog even goed te leggen, maar die tijd die zojuist gerealiseerd is door Eening, nou daar, daar moet men zich toch wel stuk op bij, de 37,80. We hebben gezien dat het sneller kan met die 35,99 van Philip Weishaupt maar die twee springfouten maakte. en uh, Harry Smolders neemt uh, even de tijd om zijn paard de staart omhoog te laten gaan om te mesten. En uh, dan uh, gaat hij uh, nu aanzetten voor uh, zijn uh, barrageparcours. Een uh, verhoogd en verkort parcours. Paard uh, heeft nog een uh, beetje, uh, ja, heeft niet, niet helemaal zin in lijkt het al. Geeft nog een, een, een soort trap naar achteren. Maar wordt nu in de galop gezet en uh, gaat versnellen op weg naar die eerste hindernis. En uh, de eerste hindernis is het oude van het uh, eerste parcours, die oude... Is Zesde gaat hij nu mee beginnen. En dan gaat hij in een snel tempo. En je ziet hem zelf ook al een beetje laag boven die hals van het paard hangen. Gaat hij daar in een vloeiende lijn. En het paard moet niet te veel uh, ruimte nemen. Want dat vraagt kracht. En daarin een bijna diagonaal over de volgende hindernis. Veel langer gelopstukken. En nu bij die landing achter het tweede element van de vroegere driesprong... nu een dubbelsprong. Is hij een seconde sneller dan de tijd van Marco Zening. Dat belooft dat goed. En dan gaat hij ook weer in een vlammende stijl, gaat hij daar naar de voorlaatste sprong. Die die wordt behoorlijk getoucheerd en blijft liggen. Het rolt in dat lepeltje. Maar daar gaat hij nu in een vliegende vaart naar de laatste sprong. En toch beheerst en hij is foutloos. 37 seconden, 89 honderdste. Dat is 9 honderdste langzamer. Voorlopig dus een tweede plaats voor de nummer 2 van de wereldranglijst. Harry Spolders met Emeralds. Ja, opmerkelijk nieuws nog vanuit Amsterdam. Tenminste, ja, of het echt opmerkelijk is, dat, dat kun jij misschien een beetje beoordelen. Amin Younes die heeft een invalbeurt geweigerd... Ja. na die uh, 4-1-overwinning van Ajax op Heerenveen. Hij vond het niet noodzakelijk, lees ik in De Telegraaf... is waarschijnlijk op de persconferentie zojuist verteld. Wat zegt de trainer Erik Ten Hag? Ik wilde hem belonen voor zijn goede invalbeurt van vorige week... en zijn goede werk op de trainingen van deze week. Maar het was vlak voor tijd en hij vond het niet per se noodzakelijk. Dan is het ook goed, Aldus dus Ten Hag. Ja, ja, het is ja, altijd je wel je best beoordelen? wel pijnlijk... Als, het net, als je drie minuutjes moet invallen. Daar voelen die voetballers zich te groot voor. Aan de andere kant, ja, jeetje. Um, het wordt forselijk betaald. Het is wel werkweigering Ik nu. vind het toch ja. werkweigering Het wordt forselijk beloond. En laten we eerlijk zijn, uh, Younes uh, is... Ja, wat mij was dat toch een weggooier eerste klas. Hij had eigenlijk uh, halverwege nog naar Italië gemoeten. Hij ja. heeft die transfer zelf opgezegd. Dat scheelt de club vijf miljoen euro. Zijn contract loopt af uh, van de zomer. Ik vind het niet verstandig, want hij wil zich nog in de kijkers spelen voor de selectie in Duitsland. Die uh, gaat spelen in Rusland. Dus ik vind het heel onverstandig dat zijn ego hem opspeelt. En uh, ik had dat uh, niet, niet gedaan. Ik zou eens wat kritisch naar mezelf kijken. Want als je de man's statistieken ziet... Ja, het enige wat hij doet is pingelen, En hij heeft nauwelijks assist, laat staan, doelpunten. Uh, je hebt niet veel aan die gozer. En volkomen terecht zat uh, Kluivert uh, in de basis. En niet... Um, dit Dat dit gezegd, gezegd hebben de... De... Precies, Feyenoord <laughs> AZ. En ook daar uh, een speler die niet weigerde om in te vallen, Armand. Maar die er gewoon weer uh, staat, rond Beton. Ja, twee wissels in de rust bij AZ. Dat is uh, al hard ingegrepen. John van der Bron staat 1-0. Voor Feyenoord, na vier minuten in de tweede helft... Ron Vlaar gekomen voor de blunderende Hadzi Diakos en Seuntjes. Voor de wat onzichtbare Idrissi. Feyenoord nu met Berghuis. Feyenoord heeft nog niet gewisseld. Berghuis ziet dat de ruimte ligt aan de linkerkant bij Haps. Haps dan even terug naar Torstra. 51ste minuut. Inmiddels goede bal van Torstra naar El Amari Die neemt hem ook nog eens aardig aan. Niet echt heel goed. Want dan had hij voor zichzelf echt een schietkans gecreëerd. Nu geeft hij nog de tijd aan Svensson om ertussen te zitten. Om die bal weg te trappen. Dat doet de Noord dan ook maar. Naar de rechterkant van het veld. Ingooi voor Feyenoord. Dix gooit. Doet dat op Berghuis. Berghuis dan weer terug naar Dix. Dix naar Elamadi op de achterlijn. Elamadi met de voorzet en die wordt in de doelmond weggehaald door Vlaar. Over de zijlijn gekopt. Ik zie Elamadi in dat verbaast me eigenlijk steeds vaker in een soort aanvallende rol nu. Hij duikt op. Op plekken waar ik hem toch niet heel vaak zie. Dat gebeurde in de eerste helft al een paar keer. En nu dus ook al in de tweede helft. Opvallend. Misschien is dat de opdracht die hem is meegegeven. Ik probeer maar iets vaker in de buurt van het doelgebied te komen. Misschien is het gewoon iets dat ontstaat in deze wedstrijd tegen AZ. Goede ingreep van Vlaar die, die goede ingreep dan een vervolg heeft met een slechte ingreep. Want die schiet de bal naar voren zomaar in de voeten van Jones. Vlaar dus voor Hatsi ex natuurlijk. Ron Vlaar heeft hier lang gespeeld. Publiekslieveling. En uh, ja, hopelijk voor AZ maakt hij niet zulke fout als Hatsi doet. Zeker niet de eerste fout van die jonge centrale verdediger. Dit seizoen heeft al veel penalties voorzakt ook. Maar deze was wel heel pijnlijk hoor. Vanuit het niets eigenlijk gaf hij zomaar een doelpunt weg. Boetius maakte de goal en het staat nog steeds 1-0 voor Feyenoord dat de achterstand van 14 punten op AZ kleiner kan maken. Tot 11 punten als die vandaag wint. Maar dat blijft natuurlijk een uh, schier onoverbrugbaar gat... ten opzichte van de nummer 3 van de ranglijst. Nu komt AZ weer met Vlaar. Die moet tegenhouden, want Dix gaat nu in de avond voor Feyenoord. Duikt daar helemaal op in het 16 gebied. Voorzet gaat naar Berghuis. In de buurt van Bizot, maar moet iets te ver naar de buitenkant. Berghuis daartoe gedwongen ook door ouwe Jan. Berghuis wel nog steeds aan de bal. Moet wel heel ver terug nu. En speelt de bal dan maar breed naar Lema. wel goed gedaan door Berghuis om de bal in de ploeg te houden. El dan snel naar de link Naar Ricciano Haps. Want die staat vrij. Daar is niemand meer. Het is heel druk in de as van het veld. Maar aan de linkkant is er wel ruimte. Voor Haps die probeert er langs te gaan. Haalt de achterlijn. Zet de bal ook wel voor. Toornstra met het schot dat maar net naast de goal van Bisont gaat. Lange aanval van Feyenoord. En ook een uh, goede aanval van de Rotterdammers. Maar Toornstra krijgt de bal dus uh, niet tussen de palen. Haps die uh, zet even de turbo aan. Haalt die bal nog knap binnen. En heeft bovendien een goede voorzet. Die is het toon, die hij al uh, niet binnenkrijgt. Ja, ik heb nog even contact gezocht met Pieter Vink. He, wij hadden een dispuut: was het nou wel of geen strafschop mm -hmm. van Riddy Hensbal. Uh, Pieter Vink zegt 100%. Hij neemt, uh, schrijft hij, uh, met de sliding het risico dat de bal tegen zijn arm komt. En arm is niet voor of langs het lichaam. Nou, dan, uh, dan heb jij je gelijk gehaald, Hugo. Nou, nee, nee. daar da da zeg ik het niet voor. Het is altijd arbitrair. Ja, ik vind het ook een kwestie van interpretatie. Ik, ik, ik, ik blijf erbij dat ik het geen 100% penalty vind. Ik, ik zou het best begrijpen als uh, scheidsrechter hem geeft. Maar het blijft interpretatie, ook omdat ik vrijwel zeker weet... dat Higler dit gezien heeft. Zijn dus assistent zeker, want op de beelden kan je bijna zien... dat hij hens hens schreeuwt. Dus ik denk dat het een interpretatie is van de scheidsrechter. En ik vind het niet een verkeerde beslissing om niet te geven. Hoe dan ook, Feyenoord staat gewoon voor... Met 1-0 door die goal van Boetjes. En heeft nu nog steeds de bal. Toorstra bij de rechterhoekvlag. Balletje terug op Berghuis. Schot Berghuis wordt geblokt. Blijft hij voorlopig bij die ene goal van Feyenoord. De 1-0 voorsprong ook tegen AZ. Nou, dan zijn we na de klok van 6 uur weer terug. Met heel veel voetbal. Want Feyenoord balt nog eventjes door tegen AZ. Staat daar 1-0. Oké. Oh, nee.